Jobboot met het NOS-journaal. Tourbaas Prudon met de aanrijding waarbij Johnny Hogerland vanmiddag ten val kwam, onaanvaardbaar. Hij zegt dat de toerdirectie zich morgen gaat beraden op maatregelen. De renner van Vacan kwam hard ten val op het moment dat hij in een kopgroep reed. Een toerauto reed de Spanjaard Fletcha aan en die nam Hogerland mee in zijn val. De Nederlander belandde daardoor in het prikkeldraad. Hogerlands heeft diepe snijwonden in zijn kuit en bil. Hij zei na de etappe, een zeeuw krijgen ze niet kapot. Hoogland hoopt dinsdag weer aan de start te gaan. Morgen is er een rustdag in de Tour. De etappe werd gewonnen door de Rabo-renner Sanchez. De Fransman Veuclair nam de gele trui over van Huschhoft. Klassementsrenners Vino Kurov en Van den Broek moesten na valpartijen in het peloton afstappen.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 De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Russische regering heeft een onderzoek aangekondigd. In Turkmenistan in Centraal-Azië hebben explosies in een militaire opslagplaats eerder deze week aan 15 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder zei de Turkmeense regering dat er geen slachtoffers waren en dat er sprake was van een explosie in een vuurwerkfabriek. Het blijkt nu te gaan om een opslagplaats van explosief materiaal uit de tijd van de Sovjet-Unie. De ontploffingen waren donderdag en vrijdag op zo'n 20 kilometer van de hoofdstad Ashabat en zouden zijn veroorzaakt door het extreem warme weer. Tegenstanders van het autoritaire bewind in Turkmenistan spraken vrijdag na de explosies van honderd doden. Het weer vanavond droog en flinke opklaringen, morgen vol op zon. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 plaatselijk in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het, zon. zon, zee, zandvoort en zomerheets, ZFM, dit is de zomer van ZFM, met, met. nu, inspiratieradio.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 Sterk iemand, het is Inge van Duin... en zij is de oprichtster van bewustzijnscentrum Villa 533 in Vijfhuizen. Zij heeft daar een eigen praktijk, Shining Flower... en is medevernoot van een startende onderneming, Orbisio...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 533 in uh, vijf huizen. Uh, 533 uh, is een, een, een gebouw, een, een, ja, een, een voormalig groene kruispost, heb ik begrepen. Ja. Want jij hebt omgetoverd, Inge, tot een uh, spiritueel centrum. Zeg ik dat goed? Of, of heb je liever dat andere woord. Uh,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 ja, je kan iemand met, uh, met een stuk voeding begeleiden, maar soms is het ook handig ze een stukje in het emotionele uh, te begeleiden. En dan zijn daar weer andere therapeuten voor, voor dus, dus zo kunnen we met elkaar heel mooi samenwerken. Ja. Jullie overleggen ook met elkaar als ja. er iets uh, met, met iemand is? Of, uh, ja. Oh, goed. dat is wel mooi, want dan ja. heb je natuurlijk heel veel steun aan elkaar. Ja, absoluut. Oh, ja, zo, ja, dan je dan hebt ook een heel... mooi terras erbij. Hè? Ja, dat we hebben ook een mooie tuin erbij. Z oh, de buiten? Ja, oh, heerlijk. De buiten, ja. En alle praktijkruimtes komen daar ook op uit. Dus we kunnen lekker luchten. En uh, ja, er lopen twee konijnen in rond. Dus oh, ja? vooral kinderen vinden dat altijd prachtig. <laughs> heb je die zelf aangeschaft? Of zijn ja. die aankomen lopen? Nee, ja, Ik heb zelf uh, uit een opvang uh, gehaald. Okay, ja. Ja. Nou, je hebt het net over kinderen. Uh, er zitten ook twee kindertherapeuten. Hè? Wat, wat, wat, wat, wat, wat doen die precies? Wat, wat, uh... Ja, eigenlijk werken we allemaal met kinderen. Um, maar kinderen... Kindertherapeuten die, die zijn natuurlijk ja, alleen maar eigenlijk met kinderen bezig. Eentje doet de matrix coaching, dus die begeleidt kinderen vooral als ze problemen hebben op school met, met lezen en rekenen. En de andere kindertherapeut die, ja, is meer met psychische problemen waar de kinderen tegenaan lopen. Maar verder, ja, ook de natuurgeneeskundige werkt veel te kinderen. En ik werk zelf werk veel met kinderen. Maar je zegt bij de eerste dat ze problemen met rekenen en, en lezen. Is dat dyslexie? dyslexie? Ja, ja, dat is wel te deel denken. Ja. Ja. ja, klopt. En dan worden ze gewoon begeleid? Of uh, ja. worden ze daar dan met, met, met medicijnen? Of is het alleen nee, maar met nee, geestelijke nee. kracht ja, en begeleiding? Ja, volgen. wat ik ervan weet, wat zij doet, is, um, um, is dat ze eigenlijk de kinderen heroriënteert. Ze leren ooit het alfabet. En dat slaan ze op in hun, in hun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 Het, is, het lijkt een beetje op bach dus er zit iets... Uh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 Geweldig, en, uh, ik vind het een van mij. We, we, we uh, hebben uh, allemaal zitten huilen natuurlijk. Ja, ja janken gewoon. En uh, dan hoor je dit nummer en dan denk je, ja, dat nummer, dat, uh, dat moeten we you gewoon weer eventjes uh, draaien. Oké. Okay.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 Um, dus we waren nog een beetje bezig met die Shining Flower. Ja, volgens mij ook wel. Ik heb nog niet helemaal het, niet echt het, het hele van... gevoel erbij dat het afgerond was. Dat klopt dat? Want toch? Uh, door de druppeltjes? Wat, ja, ik, dat, ik, ik wat werk dus ik met, uh, met de Cosmic Flower druppeltjes. En um, ja, het mooie daarvan is dat je... Um, ik, ik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 En ik ja. uh, heb helaas toen af moeten bellen. Maar leuk, want Wilke ja, is leuk. ook als gast geweest hier. En uh, Hanneke ook. Dus ja. ja, dat weet past ik. mooi in de, in de serie. Leuk. Ja.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 een aantal dagen uh, in het opleidingsinstituut uh, Mirren geweest in Drenthe. En daar kwamen zes shamanen van over de hele wereld en naartoe. En daar hebben we dus uh, les van gehad. Ja, dat is een fantastische ervaring. En uh, zeker in het healing verhaal. Ik doe de healing touch opleiding... Uh,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 ja, dat kan op een speelse manier. Dat kan ook op een wat, uh, wat doordringende manier. We bieden trainingen aan. Natuurlijk heel veel mensen bij ons workshops geven, trainingen geven, coaching. Uh, maar ook een stuk ontspanning en uh, wellness. Het is natuurlijk heel mooi als je dat kan combineren. Dus waar wij zelf uh, aan zitten te denken is dus om bedrijven aan te bieden voor hun personeel. Om die combinatie te maken. Dus een, een middagprogramma met een, een training...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 ja, het ik geloof dat het ook de meeste mensen gaan hooguit twee maanden of zo, heb ik begrepen. Of, of. Uh, nou, je kan er steeds zo vaak als je wilt. zijn ja, mensen okay. die gewoon echt uh, jaarlijks drie, vier keer daarheen gaan. Maar uh, ja, het moet ook wel te doen zijn. Hè? Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd naar het nummer. where we go when we pray and oh, cause I have been told that salvation lets the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 Tot ziens.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 En toen kwam het antwoord, ja, een bewustzijncentrum zou ik graag willen. Eigenlijk maar geen idee maar waar het vandaan zo, kwam. Kan. Ja, ik ben net zeggen, ik ja. kwam dat zomaar uit het, zo, het, het niets. Nou, eigenlijk wel, ja. Oh. <laughs> en toen dacht ik van, oké, okay, goed, als ik dat dan wil, ja, nou, en dan? En vanaf dat moment er gebeurden er dingen. Dus ik, dit, mijn oog viel op dit pand en toen bleek dat het als bestemming had levensbeschouwelijke doeleinden. En ja, er kwamen mensen op mijn pad waardoor ik dat kon kopen...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 Somehow I believe you'll always survive. Now I'm not so sure you're waiting here. One good reason to try. Lord, what more can I say? What's left to provide?